Citydijkers met het NOS-journaal. De Franse president Macron en de Russische president Poetin... hebben met elkaar gebeld over de situatie in Oost-Oekraïne. Beiden waren het er eens dat het belangrijk is om te zoeken naar een diplomatieke uitweg. Maar ze werden het niet eens over wie verantwoordelijk is... voor de toegenomen spanning in Oost-Oekraïne. Frankrijk houdt door Rusland gesteunde separatisten verantwoordelijk. Poetin, Oekraïense veiligheidsdiensten. Storm Franklin heeft op verschillende plekken in het land tot problemen geleid. In heel versum werd het treinverkeer een tijdje stilgelegd. Er dreigt de dakplaten van het stationsgebouw los te laten. Schiphol had vanwege het stormachtige weer zeker 174 vluchten geschrapt. Op de A28 tussen Dwingelo en Bijlen viel een boom op de weg. Er raakten daar geen mensen gewond, maar een deel van de snelweg moest in Drenthe worden afgesloten. DPG Media, de uitgever van kranten als de Volkskrant Trouw en het Parool, heeft in 2016 directeur-uitgever Jaak Smeets ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat schrijft de Volkskrant nadat mediaondernemer Yves Geirard zich over de kwestie had uitgesproken in zijn podcast. Smeets zou zich herhaaldelijk aan vrouwelijke medewerkers hebben opgedrongen. Diverse hoofdredacteuren van DPG-kranten wisten van het wangedrag... maar besloten er niet over te publiceren. Destijds werd de indruk gewekt dat Smeets op eigen initiatief vertrok. Platenmaatschappij Sony Music zet de samenwerking met rapper Lil Kleine stop. Hij wordt verdacht van het mishandelen van zijn vriendin... In een verklaring die in handen is van verschillende media... verwijst Sony naar beelden die eerder op social media verschenen. Daarop is te zien hoe Lil Kleine zijn vriendin uit een auto trekt en mishandelt. Sony zegt het gedrag op geen enkele manier te tolereren. Eerder deze maand kreeg Scholte een taakstraf van 120 uur... voor de mishandeling van een bezoeker van een Amsterdamse club in 2019. Het weer windstoten met hevige buien. In de loop van de nacht neemt de wind wat af in kracht...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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, Ik kan ik blij? Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, Al ik de morgen? Nachtzuster. Nachtzuster, ja. ja, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de beat. Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, do iets aan de bij. Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, on the beat, beat, beat, Nachtzuster. Nacht is, oh, oh, oh. Nachts is oh, oh, oh, oh. de pijn, de pijn, de pijn, de pain, de pijn, Hace mucho tiempo no geleden escribía. Quizá por pena tal vez orgullo o cobardía. Pero hoy me Maar ik en ti. Pensando en ti. vergeten heb. Te escribo esto mientras el desayuno se enfría.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 Ik wil weten wat Als ik hier kom, dan te ik een kartel. Als Als ik hier kom, dan heb ik een kartel. Als een kartel. Als ik kom, dan heb ik ik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 blessed But find love when in light spaces. Kill the fire, it will die off. Please don't die off. Now we are stronger, wiser. FM